Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Duitse politie zoekt nog steeds naar de dader van een mesaanval... gisteravond in de stad Solingen. Tijdens een stadsfeest stak een man om zich heen op een plein in het centrum. Er vielen drie doden en acht mensen raakten gewond, van wie vijf ernstig. De dader, van wie een signalement ontbreekt... zou gericht hebben ingestoken op de kelen van zijn slachtoffers. Het Openbaar Ministerie in Italië gaat het zinken van het jacht bij Sicilië onderzoeken. De openbaar aanklager houdt met alle mogelijke oorzaken rekening. Er wordt onder meer gekeken of sprake is geweest van nalatigheid. Mogelijk was het schip niet goed genoeg voorbereid op het slechte weer. Het jacht verging maandag en daarbij zijn zeven mensen omgekomen. Aan boord waren onder andere tech-miljardair Mike Lynch, familieleden en vrienden van hem en personeel van het jacht. Met een hoogmis in de sint christoffel kathedraal is vanochtend de nieuwe bischop van Roermond geïnstalleerd. De Brabander Ron van den Hout volgt Harry Smeets op, die vorig jaar overleed. Van den Hout was eerder bischop in het bisdom groningen leeuwarden Van den Hout riep in zijn toespraak op om zich in deze tijd van grote veranderingen open te stellen voor het nieuwe en het onverwachte. Zowel in als buiten de kerk kan dat tot prettige ontmoetingen leiden, zei hij. Formule 1-coureur Logan Sargent is gecrashed op het circuit van Zandvoort. Tijdens de derde en laatste training voor de Grand Prix van Nederland... raakte Sargent de vangrail en zijn auto vloog in brand. De coureur bleef ongedeerd en de training werd stilgelegd. Toen de auto van Sargent was weggetakeld... kon er nog maar een paar minuten worden geoefend op het natte circuit. De kwalificatie is vanmiddag om drie uur. Het weer... Eerst droog en opklaringen en zonnig bij 25 tot lokaal 30 graden. Later in de middag onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Morgen veel zon, een enkele bui bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in. zin in Zandvoort yes. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Wage Radio. West Radio. Alleen op ZFM. De boys in de studio de ogen dicht houden, wordt het natuurlijk helemaal niks, hè? Dus wij houden ze wagenwijd open tijdens uh, ZFM uh, Race Radio, uur vier alweer, op deze zaterdagmiddag. Een hele goede middag, zo, en leuk dat je erbij bent, hè? En wij zijn er ook weer bij, live vanaf uh, de Tolweg 10A. Nou ja, wie zijn wij? Dat ben ik, en uh, tegenover mij uh, Richard en Benno. Hallo Richard, en dag Benno. Hallo Rob. Hallo Rob. Hallo, goedemiddag. Hallo Richard. Hoe Hallo, is het, hoe is het, nou? het met de heren? Ja, lekker. Ja? We gaan er weer een spettende... vier uur durende radioshow van maken. Zeker. Met heel veel echt, nieuws. Heel echt veel race radio, hè? Ja, echt race radio. En heel veel mensen gaan we bellen. En uh, er komen ook nog mensen naar de studio. In ieder geval uh, één dame. Van de Veiligheidsregio Kennemerland om natuurlijk het veiligheidsverhaal met ons uh, door te nemen. En, uh, maar vooral bellen, want ja, we weten allemaal... dat het, uh, het dorp binnenkomen een beetje uh, lastig is. En het grappige is... Ik ben dus vanuit Heemstede, zijn wij op het fietsje hier naartoe gekomen. Ja? En op een gegeven moment, ja, je moet dan die oude trambaan nemen. En uh, ze hebben dan dit jaar, ik weet niet of vorig jaar ook zo was... ...hebben ze dan borden opgehangen van heb je pech met je fiets... ...nou dan kan je dus gezellig pech fietsen. Even verdraaid zeggen, er was ook iemand met zijn fiets even uh, ondersteboven stond... Waarin, aan werd gesleuteld. En op die Zandvoortenweg bij Aardenhout is het er eigenlijk wel best wel druk... En dan kom je bij de Nou, en dat is zeg maar het grote keerpunt van iedereen uh, die door mag en die niet door mag. Ik wil met de auto. Ja, met de auto. Ja, inderdaad. Dankjewel, Richard. ik <lacht> ja, ja, had, had het over de fiets. Ik nou. had het over de fiets, ja. en uh, En voorbij dat uh, checkpoint, zal ik dan maar zeggen, eigenlijk heel weinig auto's meer. Dan is de serene rust... ...van het dorp klinkt, komt dan tot je. En dat is toch wel heel opvallend. Ja, ja, ja. ja even een vraagje. Hebben jullie nou de fiets uh, oranje geschilderd voor uh, dit weekend of niet? Nou, ja, wat denk je zelf? Maar, hoe, hoeveel werk dat is? Heel veel oranje fietsen die je waarschijnlijk <laughs> tegenkomen. Oh ja, op het onderweg. is Oké. Okay. Ja. Ja, ja, al ja. van die oranje gezelfietsen. fietsen. Dus, uh, ja. Nou ja, goed. Um, we beginnen gelijk al met een, een klein opvallend dingetje. En dat is dat ik, kwam ik tegen de voorbereiding van dit programma, dat er figuranten werden gezocht. Uh, voor het uh, maken van een social video. En dat was. Uh, ja, dat, dat, daar heb je aparte websites voor. Van casterbee.nl bijvoorbeeld. En dat is voor een uh, uitbater van Out of Home reclameschermen. Gaan ze dus dit weekend, nou is morgen. He, gaan ze daar uh, filmpjes voor opnemen. Dus mocht je een filmcrew tegenkomen. Nou, dat, is, uh, dat zijn er heel veel. Maar dit is er één van. En voor die. Uh, sociale... Uh, nee, voor die uh, reclamefilms uh, werden dus figuranten ge uh, gezocht. En je kan er zelfs geld mee verdienen. Wist je dat, Rob? Oh, wat krijg je? Wat het, krijg je? Nou, dat is uh, niet niks hoor. Het is nog 200 euro voor... Uh, en dan inclusief uh, uh, eten en drinken en reiskosten. En uh, dus dat is... Uh, heel dat, goed betaald. Dat is heel goed betaald. En maar, maar drie voor. uur werk, hè? Ja. En maar drie uur nou, werk. Ja, ja. Hoe weet je dat? Heb je gesolliciteerd? Ja, oké. Okay. Maar dat Dan nee, moet je maar, wel je baard afscheren, ik Richard. Het, <laughs> het is alleen maar voor uh, jongens en meisjes tussen de 20 en 38 uh, jaar. Dat gaan wij net niet meer nee, redden, nee, nee, net niet. Nee. nee, nee, nee. Dus ja, dat is... Uh, en wat gaan we verder dit uur doen? We gaan zo bellen met uh, Charles Duif en onze radiocollega... die altijd ook bovenop het nieuws zit. En eens even kijken, dan hebben we nog dit uur ook nog... Um, uh, even kijken, hoe heet je beste man ook weer? Hendrik Beerman... En dat gaat over wat Rob op internet ook had gezet. Over dat het circuit van Zandvoort is tot, verkozen tot de mooiste sportlocatie van Nederland. Ja, en uh, daar uh, zijn we natuurlijk trots op. En we gaan daar ook uh, over bellen. Nou, en dan uh, kijken we even hoe het loopt uh, dit uur. Want ja, het is een live radio-uitzending, kan van alles gebeuren. En we gaan natuurlijk ook de komende uren in ieder geval bellen met onze sportlocatie. Uh, uh, Autosport-analist Rendel Lawson met zijn Theater voor de Autosport in Beverwijk. Kijk, een vol programma dus uh, tussen 1 en 5 uur. Heren, ja. we hebben er zin in en uh, lekker blijven luisteren. ZFM Race Radio bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Live vanaf de tolweg 10a. Dit is ZFM. ZFM Grand Prix Radio. Wij zijn erbij. Dus jij ook. Alleen op ZFM. Uh, zo is het maar net, hè. En ik zei het al, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Hele goede middag momenteel de Porsche Supercup uh, op het uh, circuit. We hebben het over de kwalificatie uh, daarvan. Nou, je merkt dat het nog een beetje vochtig is uh, op het circuit. Al uh, regent het op dit moment niet echt hard uh, hier in Zandvoort. Dus valt allemaal best mee. En laten we hopen dat het ook een beetje droog blijft hè, de komende uren. En dat we lekker kunnen gaan genieten van uh, mooie races op circuit uh, Zandvoort. Wij houden het allemaal voor je in de gaten bij ZFM Race Radio. En tussendoor, als ik uh, tijd krijg van de heren tegenover mij... dan draai ik ze nu dan ook een plaat. Zoals deze van Whitney Houston en How Will I Know. Ja, weer lekker helemaal op deze reisdag. Uh, deze hebben we Who With you and, and how will I know? Nou ja, dat is maar de vraag. En die gaan we stellen aan uh, Charles Duyf. Hij is uh, van uh, onder meer uh, zandvoort.nieuws.nl... en uh, ook uh, collega van ons uh, bij de radiomannen. Uh, Jazeker. Jazeker. En, ja, Charles, he, altijd dinsdagavond heeft hij Easy Listening Radio... en dan gelijk de volgende ochtend... Uh, ik denk dat Charles dan in de studio blijft slapen of niet slaapt... maar dan heeft hij gelijk woensdagochtend weer een radio, ook een radioshow... om de week door te zagen. Hij gaat maar door, hè? Ja, die Charles. Ongelooflijk. Charles, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Charles. Charles, jij hebt van de week een bericht op je website gezet... van Zandvoort Nieuws op Bloemendaal Nieuws. En dat ging eigenlijk over de logistiek van het hele... ja. Grand Prix weekend. En dat is, uh, je hebt dat een beetje uitgezocht onder het kopje logistiek. Maar dat is gigantisch. Hè? Je was ook de hele week in de opbouw van het uh, circuit. Was je aanwezig, heb je foto's gemaakt. is allemaal nog terug te zien. Uh, hoe heb jij dat beleefd? Ja, uh, fantastisch hoor. Uh, het valt me zo op dat er zo, zulke fanatieke fans ook rondlopen van de, überhaupt, de Grand Prix. Ja. Mensen die er alles voor doen en tot zeer recht uren uh, wachten, uh, vaak uh, te vrees. Want uh, ja, het lijkt wel een lot uit de loterij uh, om een coureur of een auto of een truc binnen te zien komen uh, de afgelopen week. Ja. Dit, dit is, uh, het is anders dan de andere jaren natuurlijk. Uh, want ik meen, het laatste Grand Prix in België nu heeft plaatsgevonden. En ja, dat, dat, uh, dat zorgde ervoor dat die, die trucs bijvoorbeeld. Uh, op een uh, onvoorspelbaar moment vertrokken en ook aankwamen in Zandvoort. Dus een hele hoop mensen hebben uh, wat ze graag hadden willen fotograferen en filmen, hebben ze gewoon gemist. Mm. Ja. Maar jij, jij niet trof... dus? Want jij nee, was er. Ik... Ja, ik met een collega samen ook hoor. Oh, okay. Maar, maar, maar uh, ja, wat er gisteren bijvoorbeeld is gebeurd, ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Toen, was er een, uh, toen kwamen uh, uh, zeven ambulances aan van Ambulancewens. Dat is die organisatie die ervoor zorgt dat terminale patiënten nog een laatste uh, wens in vervulling kunnen zien gaan. En kennelijk hadden een aantal uh, Grand Prix-liefhebbers ervoor gekozen om naar het circuit te komen met ambulances uit heel Nederland. Ja. Yeah. Maar dat zorgde voor een mega ruzie tussen de uh, verkeersregelaars, die daar kennelijk niet mee konden omgaan en die hadden, ja, die hadden gepland dat al die ambulance's tegelijk het circuit dan zouden binnenrijden, want ze mochten uiteraard wel het circuit binnen, want daar was al van tevoren overleg over geweest. Ja. Maar uh, ja, die ambulances die waren natuurlijk niet allemaal tegelijk in Zandvoort, want die kwamen overal ja. uh, herder vandaan. Logisch. Uh, maar maar die, die werden dus, uh, toen de eerste ambulance kwam, werd die niet doorgelaten, omdat hij het de rest er niet was. Oké. Okay. En toen was er gewoon een enigheid tussen, en ze gingen bijna op de schuizen. Dus Dat uh, meen je niet? Ja, daar ging er echt heel heftig aan toe. Blijf van mijn oud-collega's af, hè, want dan denk je, jeetje, jeetje... Maar uh, ja, die, die, daar zijn foto's van. En die staan. Uh, moet je even de website zeggen, Charles? Welke, welke website? Je kunt gewoon naar zandvoort.niels.nl gaan. Oh ja, ja, ja. En daar... Op Haarlem en Heemstede en Bloemendaal. Oh, ja. Allemaal bloemendaal.niels.nl of heemstede.niels.nl. Uh, ik, ik werk maar liefst voor elf gemeentes van Alkmaar tot uh, Haarlem en Meer. Juist. Ja, uh, niet alleen hoor, met collega's. Ja, ja. ja. Zeg toch even over die stichting Ambulance, mensen. Uh, ze zijn wel enorm aanwezig, hè? Die dit weekend, uh, want het is uh, je kan we kunnen het natuurlijk nu met die webcams op de ingang van het circuit heel goed volgen. Uh, ja. Het is bijna een af- en aanrijden van, uh, van deze wagens. Ja, maar het is natuurlijk ook fantastisch voor de mensen die uh, ja, helaas in hun la laatste levensfase ja. zijn beland. Om dat allemaal nog te kunnen meemaken. Het ja, is, dat is, het is, het is ook, ook mooi dat het, uh, de organisatie van Grand Prix daar aan meewerkt. Ja. En, uh, je moet natuurlijk, want het is wel dichtgetimmerd allemaal hoor, want ik had van de week, uh, sprak ik met een collega van SBS6, die ook wilde filmen, onder andere Jan Lammers uh, werd ook geïnterviewd door de telegraaf, een ja. ander medium, uh, maar dat moest allemaal buiten de hekken ge gebeuren, hè? Of, of zeg maar ietsje binnen de hekken, maar niet op het terrein van de circuit, dat mocht allemaal niet. Zo. Dat zat vast dichtgetimmerd. Ja. Uh, ik weet niet uh, waar je aan moet voldoen om überhaupt te mogen rondlopen uh, tijdens de, de, de race of classificaties of trainingen. Ik heb geen idee, maar wij, mochten er, wij mogen er in ieder moet niet in. Nee. Misschien, moet je er, misschien moet je er dik voor betalen hoor, dat kan ook. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Ja. En even, even over die logistiek, Charles. Want uh, ja. heb jij enig idee hoeveel, uh, nou misschien honderd tot, tot duizenden mensen zich met die logistiek uh, bemoeien? Want uh, je schrijft uh, in een bericht van uh, dat uh, natuurlijk de Vele uh, vrachtwagens, uh, nou de teams natuurlijk, uh, de, de mensen die de hekken plaatsen, de toiletten, de verkeersregelaars, enzovoort enzovoort. Uh, hoe, hoeveel mensen schat jij in dat er bij betrokken zijn? Hè? Nou, dat, lijkt, dat is voor mij heel moeilijk in te schatten. Nou, ik denk wel 10.000 hoor. Als je ja, de, uh, zo. Dat schat, dat schat ik wel in hoor, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. De, uh, uh, de kermisattracties, de ja. horeca... Uh, uh, uh, ja, wat zijn er allemaal meer voorbij komen? Safety cars en de organisatie. Nou, laten we, laten we nog een beroep. Uh, Richard, uh, die naast me zit. Uh, jouw vriendin, uh, Richard. Die, uh, wat, wat doet hij bij de ingang? Hij is uh, teamleider ticketing. Dus die heeft een team bij zich die de tickets uh, controleert. Ja, en hoeveel, team, hoe, uh, hoeveel mensen stuurt zij aan? Uh, zij stuurt, denk ik, 15 tot 20 mensen aan. Nou, maar dat zijn nagen. alleen al daar. En dat zijn vier ingangen. Maar per ingang zitten er al drie teams. Zo. En dan ja. heb je een dus morgens uh, ochtends shift en een dus ja. middagshift. shift Maar een shift is één team. Ja, ja, ja. ja dus, uh, en dat normaal drie. En dan sommige uh, alle op uh, donderdag. En dan heb je op de tribune ook nog eens een enorme uh, hoeveelheid uh, teams... die ja. de mensen daar controleren. En dat zijn alleen nog maar de ticketing. Precies. Nou, Charles, ik denk wel dat je aardig goed in de, in de, in de buurt komt met je 10.000... Uh... Ik heb geen idee, maar als ik het win, dan ga ik door voor de 1.000 euro. <laughs> ja, ja. <laughs> Voor de 10.000 euro hoor. Dat, ja. dat zou nog helemaal mooi zijn. En Charles, wat ga je zelf, ga je zelf nog doen dit weekend? Hè? Nou, ik, ik, vandaag ben ik thuis, vanwege de regen ook en zo. En ook, ja. omdat ik nog een hele hoop dingen moet uitwerken, waar ik al uh, dingen van had gemaakt. Niet alleen in Zandvoort hoor, want ik ben ook nog wel Alkmaar geweest en werd uh, de zomer kermis werd daar opgebouwd in het centrum van Alkmaar, dus daar moest ik ook bij zijn en daar was ik ook vooruit uitgerold door de gemeente daar ja. uh, dus ik heb van, nee, maar ja dan moet je al, die foto's moet je allemaal bewerken uit, uh, verkleinen, ja. schik maken voor de sociale media, nou, ja. het is heel veel werk dus vandaag heb ik even voor een uh, rustpauze gekozen, want ik ga morgen heel veel moeten treinen richting Zandvoort okay. en gewoon, en gewoon uh, afwachten wat ik allemaal tegenkom ja, ja, dat is ook leuk hè dat is heel leuk. Uh, uh, we hebben natuurlijk ook wel media op het circuit waar wij beeldmateriaal van krijgen waar we ook voor betalen uiteraard. Maar, maar uh, ja, die, die sturen dat door aan een collega van mij. En die houdt zich echt met de, met de race en de klassificaties en alles wat, wat, wat, wat puur met de race te maken heeft, houdt hij zich bezig. Ja. En, ik, en ik maak dan een sfeerrapportage uh, van wat er allemaal in zo'n soort te beleven valt. En dan krijgen we krijgen natuurlijk morgen ook nog een demonstratie van Extinction Rebellion. Oh ja ja, ja, ja, ja, was die niet vandaag dan? Nee, dat is morgen. En dat, uh, morgen? En die, ja, en die beginnen in Haarlem en gaan ze op de fiets. Vanaf 11 uur uh, gaan ze richting Zandvoort. En ze verwachten hier om half 1 uh, in Zandvoort, uh, de, of tussen half 1 en 1 uur aan te komen. Bij de strandafgang Pallesloot aan de eind van de Dorbeckstraat is dat het niet vergeten. Uh, twee uh, toespraken komen er dan op het strand... Uh, ...en dan optreden van het Haarlemse Klimaatkoor. Zo, so, hoe je ja, het, hè? He? Ja, <laughs> daar komt de muziek ook bekijken. Uh, nou ja, aan de strandschoonmaak komt er... Uh, ...in samenwerking met de Haarlemse Wermbende, zo noemen ze die, uh, die clubs. En, en dat hele protest dat er is om half vier afgelopen... ...ik weet niet of ze ook naar de ingang van het circuit gaan... Hmm. ...dat staat er niet bij, maar, maar in ieder geval uh, ja, kunnen we dat nog verwachten. Ja. Hey, Charles, hier uh, Richard... Um... Ik begrijp dat er geen uh, plannen zijn voor uh, het uh, vastplakken aan het uh, asfalt. Uh, vastplakken? Wat bedoel Oh, nee. Wat, uh, wat de protesten betreft. Bedoel? Ja, de een uh, rebellion. Ik heb, ik, heb geen, ik heb geen idee wat ze ja. gaan doen. Ik heb echt geen idee. Wat ze, dat staat in detail niet in het persbeheer, zeg maar. Dus ja, ja, ja, ja. Nou, ja, ja, ja. Nee, nou, maar uh, Sharon, nogmaals. Ik heb hier uh, 24 augustus uh, staan voor uh, de demonstratie. En eigenlijk uh, ja, uh, heb ik het ook zo uh, bij ons op de media gezet. Uh, bij, uh, <laughs> bij ZFM. Ja. Dus ik weet niet waar jij die 25 vandaan haalt. Want ik heb echt uh, 24 nou, dan, uh, staan. Ja, ik, ik heb dat doorgekregen van. Uh, van uh... ...vanuit de media- en een persbureaus. Ja, ja, ik ook. Maar, uh, de, nou ja, we wachten het af. Charles, dankjewel. Heel veel plezier... ...en uh, succes met uh, alles nog... Hè, ...rondom uh, ja, dit... Uh, dit ...GP-weekend. En jij ja, als media natuurlijk... ...en wij als media... ...hebben het er uh, ja, maar... lekker druk mee... ...en uh, gaan lekker uh, verder ermee aan de slag. Ja, maar luister op... Uh, ...voordat ik jullie gaan ophangen... ...ik wil van de mannen natuurlijk wel even weten... ...wie er gaat vinden dit jaar. Ja, nou, we hopen natuurlijk Max, hè? Ja, maar ik denk Lendo Norris... Richard? Ja, ja. ja hij, hij heeft drie keer gewonnen. Dus het zou toch wel raar zijn om nu te zeggen dat Max niet gaat winnen. Oh ja, ja, ja. Nou, ja. En, uh, hoe heet het? George Russell die is natuurlijk vanwege zijn gewicht een keer gedisqualificeerd. Uh, uh, en die uh, gooit nou misschien wel al zijn gewicht in de, in de strijd om te winnen. <laughs> ja, te winnen. Om te winnen. Dus je ja, hebt ja, ja, ja, extra ja. gegeten. Zeker. Nou ja, dankjewel Sharon. We hebben nog even een extra check gedaan. Ze waren ja. rond 1 uh, uur vanmiddag uh, op het uh, aankomst in Zandvoort. En dan aanwezig bij de strandafgang Paulusloot aan het einde van de Torbekkenstraat. En dat is een bericht van Extinction Rebellion zelf. Dus was wel vandaag, dat weet hij dat in ieder geval. Ze zijn wel vandaag dus. Ja, vandaag zijn ze geweest. Oh Nou, dat is mooi dat ik het weet, want dan uh, kan ik het aan mijn collega doorgeven. Dat is jouw apart naar Haarlem gaan. Om het, het sterk uit te filmen dus. De, daar, ja, dat, dat hoeft niet meer. Heeft hij een lekkere vrije dag. Dankjewel, Charles. Uh, Charles, dankjewel, hè. Hoi, hoi. Oké, okay, hoi. Doe. Wij gaan weer door met uh, race radio's op deze zaterdagmiddag, 4 uur alweer. En we zitten midden in de kwalificatie van uh, de Porsche Super Cup. En uh, ja, we zagen net uh, ja van Laag voor het eerst een, een rondje rijden om zich te kwalificeren. En datzelfde uh, geldt nu voor uh, de Nederlander Larry Tentvoorde. En uh, die is uh, onderweg voor een uh, snelle ronde op het circuit. Uiteraard houden we dat ook voor je in de gaten bij ZFM, Race Radio en heel veel lekkere muziek. Waaronder de des van Lost Frequencies. Hier is Black Friday. I wanna go hard. I wanna have fun. I wanna happy, Could you show me how it's done. It looks so pretty, pretty like my I could watch forever. Touch me, I feel adrenaline Wanna go hard, wanna have Single Black Friday kwam uit 2023... door Tom O'Dell gezongen. En die is dit jaar... nu net eigenlijk opnieuw uitgebracht... in een remix met Lost Frequencies. En dan doet hij het lekker hè... deze plaat Black Friday... Wat ook heel lekker is uh, trouwens uh, voor ons... Nou. is dat wij de beste sportaccommodatie van uh, Nederland hebben. Hier in Zandvoort. Ongelooflijk. Kleine correctie. Mooiste. Oké. Okay. Ja, ja, we maken ja. wel een verschil tussen van alles en nog wat. En daar gaan we over praten met uh, Hendrik Birda. Goedemorgen Hendrik. Uh, goedemiddag Hendrik. Goedemiddag. Hallo. Oh, goedemiddag uh, Hendrik. Je bent uh, van... Uh, uh, -br -br nee, uh, zeg het <laughs> zelf maar even. Wat, um, je, je hebt een bedrijf... Al 28 jaar? heet uh, Hendrik Beerda Brand Consultancy, dus uh, het is mijn eigen bedrijf, dat is duidelijk. Ja, ja, precies. En wat uh, doe je precies, uh, Hendrik? Uh, wat ik doe is uh, het meten van de reputatie van organisaties dan advies geven om uh, dat verder te verbeteren, dus uh, succesvol te worden. Ja, ja. En uh, nou, dat lijkt mij heel veel onderzoek dat daaraan vooraf gaat, of niet? Ja, dat klopt, want je wilt het altijd uh, op basis van feiten doen, want anders dan, dan gaat het maar op gevoel en dan heb je er niet zoveel aan. Nee, nee. Dus dat, dat klinkt bijna wetenschappelijk. Ik werk veel met de Universiteit van Amsterdam... met een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam, ja. Ja, nu heb je, jij en je mensen mensen onderzoek gedaan. Daar kwam uit voort dat Ski van Zandvoort verkozen is... tot de mooiste sportlocatie van Nederland. Hoe kwam dat tot stand, dit hele onderzoek eigenlijk? Ja, het is een heel groot onderzoek geweest. Er hebben zo'n 9000 Nederlanders aan meegedaan... En uh, hoe het gegaan is, is eerst uh, aan alle Nederlanders uh, die mee hebben gedaan aan het onderzoek... ...te vragen van ja, welke sportlocaties ken je allemaal. Ja. En ook, overigens, ook sportevenementen en, en, en uh, sportclubs, van alles. Alles uh, over de sportsector is gevraagd. Ik ben voor de 100 spontaan bekendste, dus de 100 meest genoemde uh, sportorganisaties... ...daar is vervolgonderzoek uh, over gedaan... En dan ging het er bijvoorbeeld om uh, ja, of mensen er waardering voor hebben of ze er een band mee voelen. Het natuurlijk ook of ze het kennen ze überhaupt. Mm -hmm. En als je dat dan allemaal bij elkaar neemt, ja, dan kun je dus uitspraken doen over allerlei dingen. Zoals uh, wat is het mooist en, en waar is de sfeer het best en, en waar is het sportniveau het hoogst. Zo'n soort dingen komen er allemaal uit. Ja. En wat, mij, wat ik eigenlijk daarna opvallend vind, is het circuit van Zandvoort. Ja, die is natuurlijk bekend vanwege zijn autosport. Maar er wordt ook hard gelopen en een beetje gefietst. Um, um, maar is het dan voor dat het de mooiste sportlocatie van Nederland is... alleen maar voor gericht op de autosport? Of ook uh, vanwege de, dat we straks weer hardlopende en wandelende mensen op het circuit hebben? Uh, dat kan niet uit de cijfers kan ik dat halen. Oké. Okay. Maar als ik toch heel eventjes uh, verder kijk... Uh, dan kan ik me bijna niet anders voorstellen... dat het uh, circuit van Zandvoort toch echt... Uh, ja, vrijwel uitsluitend bekend is door de Grand Prix. Oké. Okay. Dus, dus, want, want verder, als ik al die cijfers erbij haal... ook die, de Grand Prix komt er, komt er heel goed uit. En, en, en die twee liggen wel dicht bij elkaar qua, qua imago. Dus... Uh, ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen. Maar ik weet toch eigenlijk wel vrijwel zeker... Uh, door alle, alle onderzoeksgegevens... dat eigenlijk het imago van, van het circuit... Uh, ja, toch wel te danken is aan uh, de Dutch uh, Grand Prix. Zou dat daarom ook zo zijn dat... Uh, want jullie hebben, uh, het is niet alleen de, uh, de mooiste sportlocatie... maar je hebt ook bijvoorbeeld sportlocaties... met de hoogste sportniveau. Daar staat uh, Zandvoort op, uh, op de tweede plek. Uh, zou dat daar dan ook mee te maken hebben, denk je? Omdat ja. hier... Ja, ja, ja. Ik heb gewoon een plaatje voor, zeg. dus zeg maar sterke merken. Want dat, dat is wat ik doe, Sterke sterk merk bouwen. Ja. En, dan, en ook, ook het meten daarvan. Een sterk merk, daar hebben mensen gewoon een duidelijk plaatje van in hun hoofd. En uh, dat is met het uh, circuit van Zandvoort. Is dat het plaatje van uh, de duinen, van het uh, racecircuit uh, en de uh, Dutch Grand Prix die daar plaatsvindt. Ja. En, en dan is het dus ook zo, wat, ja, wat gebeurt er op dat circuit? Dat is uh, ja, internationaal topniveau. Dus, dus die allure heeft het circuit, uh, net als dat uh, de Grand Prix dat heeft. Ja. Ja. Richard. Ja, um, vraag je Hendrik, wat, um, wat is, wie is jouw opdrachtgever? Oftewel, uh, dit soort onderzoek kost altijd geld. Waar komt het geld vandaan? Um, uiteindelijk uh, betaal ik het onderzoek zelf. Oh. Uh, het is niet zo dat er een opdrachtgever voor is. En uh, ja, de bedoeling is dat, dat, dat er ook weer partijen zijn die uh, interesse hebben in de data die, die uh, hun merk willen versterken. Uh, of met die uh, data nieuwe sponsors willen, willen uh, binnenhalen. Dus op die manier uh, is het de bedoeling dat uiteindelijk ook de kosten van het onderzoek weer gedekt worden. Dus die, die is... data die jij dan onderzoekt, die kunnen ze dan van jou kopen? Ja, zo, daar komt het eigenlijk op neer. En geef je dan ook nog uh, adviezen mee? Bijvoorbeeld, ik snoep me wat, hè? we hebben de beste sfeer, uh, staan we op de tweede plek. Uh, geef je dan nog uh, aan Zandvoort uh, adviezen mee van hoe je dan op de eerste plek kan komen? Ja, klopt. Okay. Ja, ik, ik ben, uiteindelijk is, is, ja, ik ben ik merkadviseur, dus, dus daar gaat het om. Die data die, die zijn maar een middel. Een middel om uh, gefundeerd advies te kunnen geven. En... Um, ja, dus dat, dat, dat, dat is ja, wat ik eigenlijk de hele dag doe. En dat, dat gebeurt niet alleen maar voor, voor uh, sportorganisaties, maar ook ja, uh, commerciële organisaties, maar ook cultuurorganisaties. Maar eigenlijk, ja, het, het werkt allemaal hetzelfde. Het zit allemaal in hetzelfde hoofd van de mensen. Uh, je bouwt een, merk, een sterk merk op, uh, op op dezelfde manier. En, en ja, de ene keer... Uh, uh, kijk je naar, naar de Grand Prix en de volgende keer zit je in het museum en de volgende keer weer uh, ga je naar winkel toe. Dus, dus je doet bijvoorbeeld ook een onderzoek uh, met musea in Nederland? Ja, klopt. Oh, ja. Ja. Okay. Ja. Hartstikke leuk. Nou ja, over sfeer gesproken, Hendrik. Ja, we staan uh, bij de beste sfeer. Ook op de tweede plaats. Het Tiof moeten we voor ons laten. Beetje jammer, want ja, ik, uh, ik heb er zoiets van... Uh, morgen, met name op zondag, is het natuurlijk altijd... een, een enorme goede sfeer op het squier dus van Wat allemaal leuk, met vlaggetjes zwaaien en zo. Um, is, is dat bijvoorbeeld... Uh, zou dat in het verleden ook zo aan het circuit geadviseerd zijn? Van vrienden gaan lekker met dit soort dingen aan de gang? Nou, uiteindelijk is het, als, als ik naar de data kijk... is het zo van, de, de sfeer wordt als, als, als uh, ja, goed ervaren bij, bij het uh, circuit. Uh, maar het kan inderdaad beter. Uh, en, en, en dan toch maar even de adviseur uithangen. Uh, kijk naar TIOF. Ja. Dat is toch uh, ja, meer, meer nog een feestje. En dat heeft dan uiteindelijk net als met, met het uh, circuit van Zandvoort meer met de sport te maken. Dat uh, schaatsen toch meer als een, een feestje van, van iedereen wordt ervaren. Dus de sympathie voor schaatsen uh, is, is, is vele malen groter dan, dan de sympathie uh, voor, voor uh, het autoracen. Uh, schaatsen ook veel meer van, van mannen en van vrouwen. En de autosport wordt toch wel erg gezien als een, een, een mannen ding. En dus ook het, het feest op, op zand wordt wel erg uh, gezien als een, uh, een mannen ding. Dus dat, dat het wat dat betreft uh, inclusiever is... en dat het, dat het, dat het meer een, een gezins of, of, of mannen en vrouwen de, van, voor iedereen is... Dat, dat, daar kan uh, het circuit uh, samen met de Grand nog zeker wat voor doen. Ja, ja nou, of ik een hele wijze les... Uh... Uh, geen vragen meer, heren. Hendrik, nee. dan, dan gaan we jou een heel fijn weekend uh, toewensen. En, um, en, en, uh, en dank je wel voor je bijdrage in deze uitzending. Oké, okay, graag dan. Jullie fijn weekend daar in Zandvoort. Oké, bedankt. Dank Hendrik. Nou ja, dat was uh, mooi nieuws natuurlijk. Hè? Uh, ja. Goed uh, gescoord door het uh, circuit. Ja. Het 10.30 ja, dat blijft gewoon voor de sfeer. Echt waar. Ik weet niet of je wel eens uh, nee. schaatsen op tv kijkt. Nooit. Maar Joh, echt de dag gaat eraf. Uh, zo. Zeg maar, zo. Van, uh, nou, ik denk dat we dat nooit op kunnen, nee, er nooit tegenop kunnen. Nee, daar kan je nooit tegenop. Dus uh, oh, ja. daar heeft hij helemaal gelijk in dat, dat uh, nog. Uh, ja, we kunnen wel de moeite doen natuurlijk om uh, meer vrouwen ook te interesseren voor het uh, feestje hier op Zandvoort. Al oh, zag ik wel redelijk wel wat vrouwen naar het circuit uh, lopen. Dus uh, zeker. ja, zeker dat we niet alleen maar met mannen daar zijn hoor. Nou ja, nou, een leuk mannenfeestje is ook nooit weg. Ja, <laughs> nou, ja je zag wel op, uh, op de camping heel veel men en zo. Yeah. En dat soort uh, dingen. <laughs> ja, ja. Nee, die filmpjes zijn trouwens ook terug te zien op onze uh, Facebookpagina. Kijk dan even en dan word je naar de webapp uh, begeleid en dan uh, kan je daar de filmpjes zien. Die uh, onder meer Carine Veer uh, opgenomen heeft hier in Sanford op de 538 Camping. De muziek uit de jaren 80 is weer helemaal populair, helemaal in. En wij doen er lekker naar mee bij ZFM race Radio. Want deze kwam uit de jaren 80, inderdaad. Door de Starpoint Point and the Object of My Desire. Nou, een vol uh, race radio uh, vandaag uh, op ZFM, uh, Benno. Jazeker. Jeutje, jeutje, de, de, de, de ene gal uh, die hier uh, vliegt ons voorbij in topsnelheid. Uh, het gaat uh, naadloos in elkaar over. En onze volgende gast te. Um, is uh, Marloes van Huissteden En zij is van de Veiligheidsregio. Kennenblad. Live bij ons in de uitzending. Uh, Marloes, welkom. Dankjewel. Leuk dat je erbij bent. Je bent, uh, komt net uh, terug uit een overleg. Ja, om één uur hadden we nog een uh, veiligheidsoverleg. Dat hebben we een aantal, uh, aantal vaste momenten per dag, waar ja? we de voortgang van het evenement bespreken. Dus ik stapte even op het fietsje, wind tegen even door de stad heen deze kant op. Nou, gezellig, gezellig. Leg even uit wat je precies doet bij, uh, bij de Veiligheidsregio. Ja, ik werk bij de afdeling crisisbeheersing en uh, daar hou ik me bezig met het evenementendossier, dus mijn evenementencoördinator, regionaal evenementencoördinator. En uh, daarin uh, ja, begeleid ik uh, een aantal evenementen. We hebben meer dan 700 evenementen in Kennenbeland, die verschillende categorieën. Zo. Uh, en we hebben Ongeveer uh, 21. Op jaarbasis, 700? Ja, op jaarbasis. En waar ligt de piek in de zomer? Nou, je merkt inmiddels dat het niet alleen meer de zomer is. Maar dat het wel echt van begin van het voorjaar tot diep in het najaar doorgaat. Zo. En uh, wat uh, het Kermmerland eigenlijk kenmerkt, is dat we ook uh, veel risicovolle evenementen hebben. Rond de 21, dus feestweken, gro grote evenementen, festivals, bevrijdingspop. En, en wat, waar zit het risico in? risico vol wil zeggen dat het een uh, bepaald risico heeft op openbare ordevlak, mobiliteit, de doelgroep of dat het een bepaalde impact heeft op de stad en of omgeving. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. En dat kan van alles zijn? Dat kan van alles zijn, ja, ja, ja. ja. ja. De schaal van het evenement bijvoorbeeld ook, hè, verwachten we 5000 of 60.000 of 100.000 ja. als vandaag. Ja, ja, ja. En uh, nou, wat, is, wat is de stand van zaken? We zitten inmiddels in dag 2 natuurlijk. Uh, we zijn ja. Eigenlijk op de helft zijn we, op de helft, hè? Ja. ja, we zijn op de helft, uh, want uh, we hebben nog anderhalve dag te gaan. Ja. Dus uh, hoe, wat, uh, wat is jullie indruk? Nou, we merken vooral dat we het veel hebben over het weer. Dat speelt natuurlijk hmm. altijd in de zomer. We hebben de weersverwachtingen. En, uh, vandaag, ja, maar iedere dag hebben we wel een ander type weerbeeld. Ja. Dus de, vandaag uh, is er vanmiddag ergens een omslagpunt. En het is nog, al, nog steeds onduidelijk uh, waar dat omslagpunt in Nederland gaat zijn. En waar dat, uh, de kustlijn binnenkomt. Dus daar wordt veel. Je, je bedoelt besproken. het onweer, hè? De, het onweer, de code de, geel. De code geel. En dat er verschilt ook weer per regio. En er dus kunnen windstoten mee gepaard zijn. Maar ook on, uh, onweer, of uh, uh, hevige neerslag, of uh, en dat, dat wordt wel besproken. En ook wat het eventueel doet. Wij zijn van spreken als we dat tijdens een uitstroom. Hè, op het moment dat de bezoekers vertrekken. Wat, ja. wat dat betekent of als ze op de tribune zitten. Ja. Daar zijn natuurlijk allemaal wel plannen op voorhand over geschreven. Ook scenario's over uitgewerkt. En nu is het monitoren en bespreken. Onder andere in zo'n veiligheidsoverleggen. Wat verwachten we? Zitten daar kneelpunten in? En dat doen we multidisciplinair. Dus met alle, met alle de organisatie, maar ook alle Betrokken hulpdiensten. En wie zit wie zitten er al uh, allemaal bij? Zo de in de grote lijnen. Uh, de gemeente is de voorzitter, maar ook de NS en ProRail schuiven bijvoorbeeld aan, omdat de spoor natuurlijk uh, een wezenlijke uh, belangrijke partner is. is ja, formule 1. Ja, ja. Maar ook de organisatie met uh, veiligheid en mobiliteit. Politie is vertegenwoordigd. Nou, wij als veiligheidsregio, maar ook de brandweer, dus om de constructieve veiligheid en de brandveiligheid. En dat zijn hele korte overleggen. Vanochtend hadden we of zo direct, of zojuist eigenlijk, hadden we een record met vijf minuten. <laughs> en dan denk je, nee, is dat dan wel een constructief overleg? Ja, ja, ja. Maar dat wordt dusdanig gestructureerd. Is dat er eigenlijk al een heel beeld is? Hè? Dus, dus een startbeeld. En dan wordt er heel snel geschakeld. Uh, nou is iedereen het hiermee eens? Kunnen we hierop aanvullen? Zijn er knelpunten? Als er zijn nog geen knelpunten zijn en geen actiepunten, dan gaat iedereen gauw weer door met de operatie. Vandaar gebeurt het natuurlijk. Oké. Okay. Is iedereen er live voor bezig? Of? Ja? Wacht absoluut. even, Richard. Ja, Stel je vraag hoor. Is iedereen live aanwezig of uh, gaat het ook online? Nee, we zijn echt uh, fysiek, fysiek aanwezig. En, uh, ondanks dat we online vergaderen, natuurlijk, uh, fantastisch werkt in heel veel omgevingen, is het met evenementen toch ook wel fijn om echt iedereen even aan te kijken en dat uh, met elkaar te delen. Maar we werken wel met allerlei hulpsystemen, hoor, waarin uh, het, in ieder geval de informatieuitwisseling natuurlijk wel wat, wat gemakkelijker wordt. Dus sommige mensen moeten voor vijf minuten vergadering misschien wel een half uur reizen? Uh, nou, we werken wel met operationele. Uh, alle, we werken met operationele Mensen die natuurlijk allerlei aansturingslagen hebben. Dus als je bijvoorbeeld de hoofdmobiliteit hebt van de DGP, die, die is fysiek aanwezig, maar die heeft natuurlijk allemaal personeel wat overal rondloopt en ook met centralisten die dat aansturen zodat hij zelf zich ook op een ander moment ergens anders kan vertegenwoordigen. Ja, ja hij heeft ze handen vrij. Ja. Voor uh, nou, een kwartier. Hè? Want het is dus niet uh, de bedoeling dat ze een hele oh. lang gaan vergaderen. Nee, nee, nee. Niet even een kopje koffie drinken. Nee, nee dus het uh, gaat echt uh, zakelijk en uh, wordt strak vergaderd. Zodat iedereen zich snel weer gewoon kan bezighouden met zijn eigen discipline. En, stel, ja, stel, stel nou dat het code geel wordt vanmiddag. Hè? Ja, is code geel. Ja. Of, ja, ja, maar goed, het gaat stormen en... Wat voor knop hebben jullie dan om aan te draaien om het allemaal alle stromen goed te laten verlopen? Ja, in de basis is dat de verantwoordelijkheid van de organisatie. Dus de organisatie heeft allerlei plannen op voorhand ingeleverd, hoe zij met bepaalde situaties om, uh, omgaan. Dus er is slecht weer, warm weer zit daartussen. En er is op voorhand al uitgewerkt wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. Dus bijvoorbeeld hè, hoe ze met onweer omgaan. En je hebt natuurlijk met een behoorlijke mensenmassa te maken. Dus dan ga je natuurlijk altijd afwegen, uh, ja, wat is veiliger? Wat we bijvoorbeeld met zo'n massaal evenement als dit zeggen, is, ja, we gaan niet acuut om, druimbewijs spreken met onweer, maar we zorgen wel dat ze op een veilige plaats kunnen zitten. Nou, dat soort dingen, dat soort acties zijn allemaal op voorhand afgestemd, zodat iedereen weet op dat moment ook wat we van elkaar kunnen verwachten. Eh, heb je dan borden die je aan kan zetten, waar ja. mensen dat aan kunnen zien? Ja. Ja, dus de, de DGP-organisatie heeft meerdere manieren om met het publiek te communiceren. Dat kan via de socials, maar ook met hele mooie schermen. En ze hebben natuurlijk ontzettend veel stewards, personeel... wat ook ja. dus direct natuurlijk het uh, publiek kan informeren... naast de speakers, die ook eventueel een boodschappen kunnen brengen. Ja, dat is wel interessant wat Richard ook vraagt. Want hoe ga je in een, een massa aan mensen van nou zeg tussen de 50 en 100.000 mensen... hoe ga je die aansturen? Want dat is nogal wat, ja. hè? Dat is wel ja. een dingetje. Ja. En dan, uh, en dan kunnen maar 10.000 per uur met de trein weg. Uh, uh, dus dan blijft er dan nog zoveel duizenden mensen over. Ja. Die dan wel in de, in de narigheid kunnen komen. Ja. Dus, uh, ja. uh, dus dat is wel een uh, aandachtspunt. En dat weer, uh, dat zat ik me nog af te vragen. Jullie laten je natuurlijk niet leiden door buienrader. Want dat, die is niet redelijk betrouwbaar. Maar dat is dus een samenwerking, nauwe samenwerking mag ik aannemen met KNMI. Nou, het Academie is uh, de, de, de weerleverancier zeg ik maar, voor de hulpverleningsdienst, hè? onder andere voor de meldkamer. Maar wat je veel ziet bij dit soort grootschalige evenementen is dat de evenementenorganisatie ook zichzelf natuurlijk laat adviseren door een meteopartij. Ja. En eigenlijk een meteoroloog op afroep heeft. Dus ze hebben actieve weerbewaking. Okay. En in een van die afspraken die we op voorhand maken, spreken we af welke meteo leidend is. We wil je wel voorstellen dat iedere app ook voor vanmiddag wat anders communiceert. En dat uh, nou, we willen natuurlijk zo, zo, een, zo strak mogelijk beeld. Dus de afspraak die we hebben is dat de meteo-informatie vanuit de organisatie leidend is. Ja. Dus die komen met het weerbeeld bijvoorbeeld ook in zo'n overleg en dat wordt gevolgd. En natuurlijk vanuit de andere kant, uh, ja, vanuit de meldkamer, uh, zeggen we ze dus ook af en toe van, hé, is code geel? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja. Of die, uh, nou ja, mochten we daar nog meer informatie nodig zijn, kunnen we dat via die lijn ook wel uh, uitvragen. Maar in principe houden we ons aan het weerbeeld van de organisatie. Ja, ja. En dat bijvoorbeeld code geel geen code oranje gaat worden of zou kunnen worden? Nou, wat de, de codering van het KNMI is vaak regionaal. En waar wij natuurlijk ontzettend behoefte aan hebben... is een plaatselijk hmm. weerbeeld van zandvoort. Ja, ja, ja. In Bloemendaal kan, kan die bui net overkomen. Ja, het kan dat hier waar. droog blijven. Het is heel lokaal. Ja. En dat is natuurlijk zeker als je daar maatregelen op gaat nemen... is het ontzettend relevant wat die plaatselijke ja. verschillen zijn. Ja, ja, ja. En dat is ook het belang hè, van zo'n organisatie... maar ook voor onze hulpdiensten en van onze gemeente... dat we nou, zo plaatselijk mogelijk het weerbeeld volgen. Ja. En Marloes, hoe, hoe ziet jouw weekend er verder uit? Uh, want want uh, nu ben je bij ons in de studio... moet je straks weer rap op het fietsje... richting een circuit. En, en, en hoe, hoe werkt dat bij zo'n... functie als uh, die jij bekleedt? Ja... Nou, ik ga inderdaad om vier uur bij een volgend overleg. Maar ik zei vanochtend ook tegen jou aan de telefoon: het is alles wel afhankelijk wat er op dat moment uh, speelt. En ook wat het, uh, wat het weer doet. Want ja. Uh, ja, eigenlijk is het niet per se vanzelfsprekend dat wij uh, buiten het uh, circuit uh, zijn. We blijven eigenlijk altijd wel dichtbij aanwezig. Omdat het natuurlijk altijd iets kan gaan spelen wat de aandacht uh, vraagt. Ja. Dus, dus ik ga weer terug naar het circuit. En ik, ik ben er over het algemeen voordat de eerste bezoeker komt. En ik vertrek weer cool. als de laatste bezoeker is. Dus, uh, dat zijn hele lange dagen. Dat, dat zijn lange dagen. Maar ja. ja, dat is natuurlijk ook een fantastisch zonder wij zulke mooie mensen nou, te zijn. En, en uh, ben je een autosportliefhebber? V vroeger wel. Ik weet er wel wat van. Maar daar ja. maken we af en toe wel grapjes over in het overleg. Dat er natuurlijk ontzettende race tussen zijn. En af en toe ook mensen vragen hebben die er helemaal niks van weten. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, ja. Nou ja, de sfeer is denk ik voor iedereen werkt enthousiasmerend. Ja, ik ja. vond het erg leuk om net ook door het dorp te fietsen. En uh, nou ja, het publiek te zien. Maar ook de onder ondernemers hoe het leeft. En uh, dat maakt het denk ik extra mooi hier in Zandvoort. Ja, precies. En, en er zit een soort meldkamer uh, geloof ik hè, op het ja. circuit. Met, uh, waar jullie al die schermen kunnen aansturen. Waar, waar zit die precies? Ik uh, zou ja, de locatie kan ik natuurlijk niet oh. per se vertellen. Okay. Maar uh, we zitten heel uh, in, ja, rondom het uh, circuit. Uh, alles wordt in principe Ook vanuit de organisatie. Met centralisten noemen ze dat. Hè? Dus waar informatie binnenkomt, gefilterd en acties worden uitgezet. Dat is allemaal op locatie uh, aanwezig. Is dat een aparte camper of is dat echt in een vast gebouw? Uh... Ja, een vast, uh, vast okay. ja, dat zijn wel, We hebben wel wat verbindingen natuurlijk nodig. Ook ja, ook om, dat. Ja, uh, ja, om ja, ook ja. goed bereikbaar te zijn. Maar dat is allemaal heel mooi uh, gefaciliteerd. En dan is het natuurlijk prachtig. Ik heb ook wel natuurlijk evenementen in een weiland. Dat we nu... Uh, ja, dat, daar heb je wel een camper. Ja. Nou ja, daar heb je wel uh, tijdelijk... Er wordt natuurlijk genoeg tijdelijk ook geplaatst rondom het circuit. Maar dat is natuurlijk ook... Uh, nou, fantastische infrastructuur heeft het al op zichzelf met vaste bebouwing. Nou ja, je bent vast. van een veiligheidsregio. En we weten natuurlijk dat een veiligheidsregio de brandweer... En die heeft een mooie kopi-container Een, de overleg, container, ja. een over overlegcontainer ja. natuurlijk. Dus de, daar, uh, dat is inderdaad allemaal keurig gefaciliteerd uh, met satellietverbindingen en dat. Dingen ja. Meer. Dus, uh. ja, maar daar denken ze hier ook over na. Hè? En ik denk dat uh, nou, de menig brandweerman is al onder de indruk... met wat voor commando -ruimte de DGP oh, ja? heeft. Oh ja, oké, okay, ja, ja. Zeker. Ja, ja, ja geweldig. Waar ja. ja. is DGP voor eigenlijk? Dutch Grand Prix. Oh, man. Oh, oké. Okay. Ja, dacht, ja. Dacht, ja. Dacht, dat is moeilijk. <laughs> ja. Marloes, dankjewel voor je komst naar de, naar de studio. En uh, veel succes vandaag. En, uh, en dat het rustig mag blijven. Want ja, dat vinden jullie altijd het lekkerste, natuurlijk. Hè? Mooi veilig evenement en iedereen weer veilig naar huis. Ja. Zo is dat, dankjewel. dankjewel. Okay. Dat, dat was uh, Marloes van de VRK. We gaan nog even terug uh, naar het circuit. Want daar hebben we net uh, de kwalificatie van de Porsche Super Cup uh, gehad, heren. En uh, ik heb goed nieuws. Want de Nederlanders doen het enorm goed. Er rijden ook veel Nederlanders mee natuurlijk in die, uh, in die Porsche Super Cup. Maar uh, ja, de top drie bestaat uit de Nederlanders uh, van de kwalificatie in de startopstelling. Lewy ten voorde is uh, plek 1. De tweede plek is voor Hub uh, van Eindhoven. En derde plek is er voor, ja daar is die Benno, ja, ja. Jaap van Lagen. Nou dat is leuk zeg. De derde voor jou. plek, ja, ja, ongelooflijk ja, ja, ja, ja, ja. hè. Dus die ja. rijdt al wat jaartjes mee hè die Jaap. Heel lang ja, ik ken hem nog als uh, kleine jongen. Het is ook niet zo'n groot manneke, maar um, toen hij nog heel jong was. En ik, oud, en ik ook natuurlijk. En, en autosportverslaggever was voor deze zender. En wij, uh, nou we spraken elkaar natuurlijk dan regelmatig. Want hij was een van de aanstormende talenten. Ja, zeker. Dat is zeker. Ja, en nou ben je muziek kwijt. Zeker? Nee hoor, helemaal niet. Nee, nee, nee. nee. Ik wilde nog even vertellen dat we zometeen ook gaan kwalificeren voor de Formule 1. Oh. Moet je nog even een uurtje op wachten. En dan, oh. dan oh. hebben we dat ook weer. En Loes is weer op de plaats natuurlijk. Hè? Ja. Dus om alles goed in de gaten te houden. Hoop dat het weer een beetje mee blijft vallen. En dat ze geen regenbanden zometeen nodig hebben in de kwalificatie. Wij van ZFM Race Radio blijven het allemaal voor hem volgen. Graag tot zometeen voor het volgende uur. Dan hebben we het alweer over uur 5 van ZFM Race Radio. En Dit is ZFM Grand Prix Radio. Oh, en zo reden we bijna het uh, nieuws Zodat Gaan we praten over de webcams uh, hier op het uh, of, uh, rondom het circuit uh, hoor je alles over. zo? Zometeen. meteen. Het ritme van ZFM via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2.